Welkom bij de Zandvoort-podcast uh, in het kader van Zandvoort Kiest. Uh, ik ben Iris Voren en vandaag ga ik een gesprek uh, ga kennismaken met Marco Deen van de PVV. Ja. Welkom Marco. Leuk Dankjewel om te Iris, maken. ja eens gelijk. Ja. leuk. Vertel eens Marco, uh, wie ben je? Nou, uh, uh, mijn naam was al bekend, ik ben Marco Deen. Uh, ik ben geboren getogen in Haarlem en sinds 2002 woonachtig in, uh, in Zandvoort... Op, op politiek vlak uh, ben ik nu dus fractievoorzitter hier uh, sinds vier jaar in de gemeenteraad voor de PVV en dat doe ik dan uh, ook als statenlid sinds 2015 in Provinciale Staten waar ik ook sinds de laatste verkiezingen uh, fractievoorzitter ben geworden. Dus daar ben ik al nou, een jaar of zeven actief in de regionale uh, politiek en uh, daar is dit lokale dan, uh, dan bijgekomen. Ja. Dus ervaren in de politiek al. Nou ja, we doen ons best. Ja, ja. Ja. En hoe ben je zo in de politiek gerold? Nou, ik had altijd wel een mening. En um, op een gegeven moment belandde ik een keer uh, hier in Zandvoort uh, op een strandtent. Uh, een lekker kopje koffie te drinken en kwam ik uh, in contact met een vertegenwoordiger van de PVV in Noord-Holland. En uh, nou, daar raakte ik mee in gesprek. En dat, dat, dat klikt eigenlijk hartstikke goed, uh, waardoor hij op dat moment vroeg... nou heb je niet interesse om uh, iets te betekenen in de regionale politiek voor de PVV? Nou, ik stemde al een aantal jaar op de PVV, dus uh, qua, qua standpunten en beleving uh, was dat al mijn partij... En nou om een lang verhaal kort te maken, daar ben ik toen op ingegaan. Allerlei uh, ja, gesprekken gehad. We, we doen dan altijd uh, dat soort klasjes ook in de provincie. Om te kijken van nou, uh, vind je het leuk? Ben je een beetje geschikt? Debattrainingen gehad en dergelijke. Dus nou, en zodoende ben ik daar ingerold. Ja, en als je daar eenmaal in zit. En uh, Zandvoort is uh, op dat moment ook een, een, een, een dorp geworden waar we mee wilden gaan doen. Uh, nou, dan was het logisch dat ik dat ging doen. Ja, ja van, van regionaal naar uh, lokaal ja. bestuur. Ja. Um, en nou ja, dat, dat, dat bestuur dat neemt natuurlijk een, een hoop tijd in, uh, in beslag. Uh, wat doe je buiten de tijd dat je, Buit, ja. dat je met je ja, bestuur bezig bent. Buiten de politiek ben ik heel veel te vinden op de golfbaan. Dat is uh, eigenlijk uh, wel een beetje mijn lust en mijn leven geworden. Dat heb ik een jaar of twaalf geleden opgepakt. en uh, ja, Dit dat is gewoon een fantastische bezigheid. Lekker buiten. Ja, lekker buiten, mooie locaties. Uh, mijn vrouw houdt er ook heel erg van. Dus dat is ook een, iets leuks dat je dat lekker samen kunt doen. En dat je ook een leuke vakantie af en toe kan boeken naar een iets warmer oord En dat je niet ja, je in de modder wij doen, oh lekker. Ja, niet in de modder hoef te slaan, ja, maar gewoon ja, ja. vanaf een droog, een droog stuk gras, dat is ook wel prettig. Dus dat, dat doen we eigenlijk heel graag, daarnaast uh, ja, uh, ben ik toch wel een fervent biljarter. Dat doe ik ook op competitieniveau en dat uh, doe ik ook al ja, tientallen jaren, dus dat, uh, dat wil ik ook, uh, ook blijven doen, heel erg leuk. En uh, dat is wat mijn hobby's betreft. Uh, ja goed, we wandelen ook veel. We hebben sinds kort een, een lief kleinkind. Dus ja, dan uh, beland je ook af Dank. en toe in de duinen en in Groenendaal en uh, met de hond. Dus dat is super ja. ja, Dus dat, uh, dat zijn zaken die ik in mijn vrije tijd uh, voornamelijk oppak. Naast ook nog wat andere werkzaamheden die ik, uh, die ik dan heb. En die andere werkzaamheden. Ja, ik noem mezelf altijd uh, ondernemer. We, doen, ja. we zijn bezig in de toeristenbranche met, uh, met verhuur. Maar mijn core business uh, naast dit alles is eigenlijk ook uh, het, het casino gebleven. Ja. Ik heb uh, 22 jaar bij Holland Casino gewerkt. En um, hmm. zeg maar van, nou, van 88 tot 2009, 2010. Toen ben ik daar weggegaan. En... Um, ben ik wel altijd in de, bij de branche betrokken gebleven en uh, dat houdt in dat ik nog uh, op consultancybasis en advies een hoop, uh, een hoop doe, uh, met name in het buitenland. Dus ik kom op hele mooie beurzen. Aha. Ja, uh, dat is natuurlijk uh, imposant. In Las Vegas, uh, Londen, Macau. Daar ben ik elk jaar wel één of twee keer. Dus uh, ja, dat is altijd een beetje mijn lust en mijn leven gebleven. Dus dat uh, doe ik dan ook graag. Dus de wereld is ook groter dan Zandvoort voor jou. Uh, ja, ja. Uh, dat is waar. Ja, ja. Je ziet veel van de wereld nog. Ja. ja. Uh, nou, dan hebben we een... Uh, jij mocht een uh, liedje uitkiezen. Ja. En uh, je hebt een heel mooi nummer uitgekozen. Van Rob de Nijs. Ja. Wat was het nu maar ook al is Wat als later nu is. Wat als later nu is. Ja, dat, uh, ja ik ben al heel veel tientallen jaren gek van Rob de Nijs. En uh, vaak ook bij concerten geweest. En nu uh, is hij in een fase van zijn leven beland dat hij zwaar Parkinson heeft. We hebben dat al wel eens op televisie ook kunnen zien. Maar ja, hij kan natuurlijk niet die muziek loslaten. En hij wil gewoon... Een echte ja, showman. Ja, hij wil gewoon uh, uh, singles blijven maken. En, en uh, albums. En... Dit is dan het nummer van zijn laatste album. Waarin ik, ja, die tekst vind ik nu ook heel sprekend. Want het is een lied waarbij hij eigenlijk, uh, zeg maar, twintig jaar geleden kijkt naar wat als later nu is. En ja, dat, daar komt bij mij heel veel emotie uh, bij kijken. Dat vind ik mooi. Ja. Ja, dus nou, da daarom. Ja, ja. Ja. We gaan het nu horen en uh, iedereen mag ervan genieten. Zeker. En uh, dank je wel. Graag voor gedaan. Deze ja, graag gedaan. De storm en niet de stilte, moet het zo of mag het anders, andersom of toch ook niet. Want vandaag kan ik niet rusten in de stilte voor de storm, omdat het waaier is begonnen. Wat als later nu is? De storm, niet de stilte, vanaf de andere kant te zien Blijft water minder troebel, want je moet wat minder vroeten. In de slik, aan de rand, dan komt het water weer tot stilstand. Wat als later nu is. Maar op mijn plek, hier in de zon, waar alles anders is. En al de dingen die ik mis, niet meer belangrijk zijn. En de B moet wegblijven. En wat als later nu is. Dus niet de stilte voor de storm, dus zo de niet er is begonnen. Ach, we konden niet voorzien, al dat water aan de lippen.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 Wat als later nu is. In lustige stormen, niet de stilte. Dagen moe en nachten wakker. Maar van moe zijn krijg je niets. En het krijgt ons er niet onder. Nee, niet bitter of beroerd. Maar we worden langzaam wakker. Het lijkt tot later nu is. Anders is en al de dingen die mis, niet meer belangrijk zijn, de B moet blijven. Wat als later nu is? Het blijkt dat later nu is. En ik weet dat later nu is. Laat als later weer Nou Rob de Nijs ben ik gaan zitten. Marco Deen gaan we praten over uh, jullie partijprogramma. Je hebt hem al bij hè? Ja, ik denk misschien ben je hem vergeten. Ja. De titel is Uw Vrijheid, Uw Welvaart, Welzijn en Uw Mening. Dat zijn drie hoofdpunten. Hij is wel onderverdeeld in nog een paar uh, stukjes. Ja. En Welvaart, Welzijn, Zorg en Ouderen. Uh, Formule 1 was een uh, mooi standpunt. Toerisme, economie, veiligheid. Groot stuk. Ja. Dat is toch een, een uh, ja, het is belangrijk voor ons. Ja, toe, ja, absoluut. Amtelijke samenwerking. Nou, daar uh, staat in elk partijprogramma wel wat over. Dat denk ik ook. Parkeerbeleid ook. Mobiliteit. Dat vind ik ook wel uh, iets. Uw mening? Jullie zijn er echt voor dat mensen bij jullie uh, terecht kunnen om hun mening uh, kwijt te kunnen? Ja, ja absoluut ben. En uh, die mening, en dan die niet alleen maar aanhoren, maar er ook echt zoveel mogelijk iets, mee, iets doen. mee doen. Mm -hmm. En ook als de uitkomst je niet helemaal aanstaat, ja, weet je. Dan niet uh, zomaar weer opnieuw, uh, bij wijze van spreken, een participatie-traject starten of anderszins. Nee. We willen echt uh, dat er wat gedaan wordt met uh, het woord van de inwoner en ondernemer. Oké. Okay. Ja. Klimaatrealisme. Uh, duurzaam. En uh, dan zijn we er doorheen. Alright. Dus we gaan weer bovenaan beginnen. Oh, <laughs> uh, het eerste stuk: uw vrijheid. Bovenaan staat de islam. Hoe staat het daarmee in je zandvoort? Zijn jullie, hebben jullie daar zorgen over? Nee, momenteel niet gelukkig En dat uh, moet ook vooral zo blijven. En dat is waarom wij het natuurlijk toch opnemen in ons, uh, in ons partijprogramma. Mm -hmm. eh, het is natuurlijk een, uh, echt een, uh, een landelijk item van, uh, van ons. Dat mogen duidelijk zijn. En uh, daarom wil ik dat ook absoluut noemen. Wij hebben hier in alle eerlijkheid niet veel mee te maken. Dat klopt. Er is geen moskee. He? Maar uh, bij, uh, we hebben geen islamitisch onderwijs, maar uh, dat willen we ook graag uh, zo houden en okay. dat mensen wel weten op wie ze stemmen. Oké, okay. ja. zorg en ouderen. Zorg voor ouderen en gehandicapten is een van onze belangrijke speerpunten. Die vind ik ook wel grappig, want ja. ik zie verder weinig speerpunten, behalve de hoofdstukken. Ja. Um, is er afbraak in de zorg in Zandvoort? We hebben uh, um, drie bejaardentehuizen, verzorgingstehuizen... Ja. Uh, is dat genoeg of, of nou, zie je daar afbraak in? Ja, we moeten de aandacht erop blijven vestigen. Dat is wat wij hiermee echt bedoelen. Want uh, of het genoeg is, nou, dat, dat betwijfel ik een mm -hmm. beetje. Gelukkig gebeuren er mooie dingen nu, hè, ook met huis in de duinen en dergelijke. Dat is, dat is prachtig, maar we moeten daar wel de focus op blijven houden. Want we zijn uh, nu eenmaal een vergrijzende gemeente. Dus op de een of andere manier krijgen we toch steeds meer ouderen ja. die behoefte hebben aan bepaalde zorg. En dan ook met name zorgwoningen. Is dat wat voor de nieuwbouwwijken? Zeker, dat vinden wij belangrijk. Ja. Wij, wij zouden graag gaan bouwen, of ook voor, specifiek voor ouderen. Want dan sla je ook twee vliegen in één ja. klap. Want je creëert gelijk eh, daarmee wat doorstroming. Ja. Dus als je iets, iets attractiefs biedt, hè, uh, bijvoorbeeld gelijkvloers, uh, kleinere woningen voor, voor ouderen uh, met een lift, die daar gewoon fijn kunnen wonen en ook nog uh, als gemeenschap samen kunnen zijn, dat vinden we ook belangrijk. Ja. Hè, dat je zoiets creëert en dat daar natuurlijk zorg ook wel. Uh, uh, nou, dat, ja. dat is een beetje een ideale beeld, ja. Um, Jeugdzorg. Het lijkt erop dat de gemeente daar de grip op kwijt is, stel je. Ja. Uh, um, ja. Is dat zo? Dus er gaat veel geld in om. Ja. Het ja, is verschoven naar de gemeente. Ja. Uh, hoe zie je dat? Ja, ik zie, ik zie dat wel. Uh, het, is, het is over. De, uh, kijk, met alle respect, het is door, door Den Haag over de schutting gegooid, hè? Een paar jaar geleden. En dat is nou, best. jullie het maar? Nou, precies. En dat, dat is natuurlijk hartstikke moeilijk. Uh, elk college dat daarmee te maken krijgt, zal daar last mee hebben. Maar. Wat je volgens ons wel moet doen. is. daar wordt enorm veel geld aan jeugdzorg besteed. Terecht, hè? laat dat vooropgesteld staan, dat moet ook. Maar. Um, in de diverse uh, raadstukken en gesprekken. die we hebben gevoerd. Uh, in het raadhuis. blijkt wel dat we eigenlijk het zicht. waar dat geld nou precies heen gaat. en hoe het wordt besteed. dat is niet goed. Je ziet. Heel veel instellingen van de jeugdzorg. Ja. Daardoor raak je misschien... Is het niet handig om dat te bundelen? Bijvoorbeeld. Je zou daar beter zaken kunnen doen met mm -hmm. één... Uh, ja, uh, noem ik het samenwerkingsverband van bepaalde jeugdzorgorganisaties. Mm -hmm. uh, want ja, het is, het is vervelend om te zeggen. Maar we, we lezen natuurlijk ook dat er enorm veel fraudezaken plaatsvinden... op het gebied van jeugdzorg. Ja. Met name doordat iedereen dat maar kan starten. En uh, dat er uh, gewoon niet genoeg toezicht is. Mm -hmm. En ook geen tijd is om toezicht te houden. Hè? Dus er zijn ook weer... Kan je er als gemeente wat mee? Nou, dat denk ik wel. Want wij betalen dat geld. Ja, ja. En uh, dan zul je er wat mee moeten. Ja, in ieder geval meer dan nu. Oké. Okay. Formule 1. Je bent een groot fan, heb ik uit een stuk. Ja. Uh, <laughs> nou, ja, ik ben helemaal geen groot Formule 1 fan hoor. Maar ik vind het uh, event aan zich... Uh, ja, dat is natuurlijk uh, geweldig voor Zandvoort. Nou, um, haal je uh, geluidsoverlast aan dat allemaal wel meevalt. Ja. En uh, dat is natuurlijk voor dat ding ook... Ja. Uh, een aantal mensen, en uh, jullie noemen dat een drommerige minderheid, mm -hmm. die uh, zegt ja, het circuit is nu bijna 365 dagen per jaar uh, overlast aan het geven. Ja. Dat staat natuurlijk niet in, in wat, je nu, uh, wat je nu aanhaalt over de Formule 1. het is prachtig nee. ja. en duidelijk. Mm -hmm. Maar wat denk je van die andere dagen? Nou, we zeggen ook wel wat over geluidsoverlast hè, in ons uh, programma. Dat, uh, kijk, als je alleen al kijkt naar de periode bijvoorbeeld rondom de F1. Mm -hmm. daar, daar kunnen al, ik geloof, twintig uh, dagen... Wordt er geen uh, meter gereden. Ja. Juist daardoor. Dus in die zin kun je het ook andersom bekijken. En zeggen door die formule 1. Vinden er in ieder geval in die periode. Uh, ja, geen bewegingen geen, plaats. Geen nee. Ja. En als je dan eens gaat kijken naar. Uh, hoe die klachten er nou uitzien. En wie die klachten doen. Dan kom je weer in het bekende 80-20% verhaal. Uh, 80% van de klachten. komen bij 20% van de mensen vandaan. Er zijn zelfs uh, mensen. Die honderden klachten per jaar. Dat is de minderheid. En nou, dat noemen wij een drammende minderheid. Ja. Toerisme en uh, economie. U wilt de precario afschaffen. En de administratieve lasten moeten omlaag. Uh, dat moet je ergens compenseren. Hoe, hoe denkt de PVV daarover? Uh, nou daar, daar, daar denken wij wel iets over. Kijk we vinden in ieder geval dat je de ondernemer en de burger uh, zo min mogelijk uh, moet belasten. Dat mogen duidelijk zijn. En als wij dan bijvoorbeeld ik noem een, een duurzaamheidsfonds hebben. Ja, dat, uh, dat behelst miljoenen. Dat is ook dat, een aardig punt in de uh, Ja, dat is voor ons een belangrijk je punt. Dat kunnen we gelijk meenemen. Dan. Ja, dan, dan denk ik dat Dat zien jullie dus niet, hè? Dat duurzaamheid. Uh, nee, dat, dat zien wij niet. Wij zien dat fonds wel. Dat graag ja, ja, zelfs, ja. hè. Maar, de... <laughs> maar waaraan het besteed wordt, dat, is niet, uh, ons. dat zou niet onze besteding zijn. Nee. Uw uh, uh, mede-raadslid van Tichelen, die houdt daar uh, redelijk uh, betogen over in de raadzaal, moet Correct. ik zeggen. Correct, ja. En die, die vindt het allemaal onzin wat er gebeurt. Hij zou ook een lezing houden, die heb ik nog niet uh, gezien. Nee. Dat dus is wel interessant. Nou, Hij zelf doet die lezing niet hoor. Wij okay. laten dat doen door een, uh, iemand die daar uh, echt Nog meer, uh, helemaal diep in zit... en ook uh, professor in de geofysica uh, is. Uh, dat is de heer Kees Lange. Wij hebben dat inderdaad aangeboden. Mm. Om daar, en dat zit eraan gaan te komen. Ja, zeker. Okay. Um, daar zijn de contacten nu voor gelegd. We moesten natuurlijk ook even wachten... hoe dat met de coronamaatregelen zou gaan. En um, wij willen dat, dat organiseren... om eens een ander geluid te laten horen... Hè. Um, dan alleen maar de mainstream media ons voorschotelen. Daar gaan jullie ook over, hè? De mainstream media maken uh, van CO2 het wereldverhaal. Ja. Waardoor iedereen nou maar vindt dat het weg moet. Ja, precies. Dat, maar het blijkt volgens jullie, uh, uh, volgens het standpunt van, van de PVV... Ja. Uh, het is een, een normaal gegeven dat het gebeurt. Ja, zeker. CO2 Die... brengt leven. Ja, zonder CO2 is er geen leven. Zonder... <laughs> Kijk, ik, ik, ik heb uh, ook op school gezeten en heb ik ook biologie gehad. Hè? En als je alleen al kijkt naar de fotosynthese. CO2 is nee. nodig voor bladgroen om zuurstof te creëren. Dus we kunnen het daar wel heel ingewikkeld over gaan doen. Maar CO2 is niet vies. CO2 is niet smerig. En CO2 is niet vervuilend. Uh, dat voorop. En nu hebben we dan ook nog eens te maken met een groot uh, ander probleem in, die, in diezelfde range. Uh, met name het stikstofprobleem. Ja. Kijk, heel de wereld kent het stikstofprobleem niet. Alleen Nederland. He, over de grens in België en Duitsland is niks aan de hand en uh, wij uh, kunnen daardoor al onze bouwprojecten stilleggen. Ja, nou, ja. dat vinden wij dus waanzin en okay. we snappen ook dat het een landelijk item is, maar we worden daar ook mee geconfronteerd in Zandvoort. Voor het eerste gedeelte hebben we nog twee minuten, zie ik net, en dan gaan we over naar jouw tweede stukje muziek. Oké. Okay. Uh, veiligheid. Stevige paragraaf. Ja. Vinden jullie dat ook belangrijk? Ja, heel belangrijk. Um. Preventief fouilleren? Wanneer zou je dat willen en kunnen doen? Wanneer het nodig is. Dat is ter inschatting van, uh, van politie en okay. uh, eventuele andere handhavers. De wijkagent moet continu zichtbaar zijn op straat en niet op bureau. De ja. PVV is voor meer politie zichtbaar op straat. Zoals bekend is er een groot capaciteitsprobleem. Ja. Moeten we dat niet eerst oplossen dan? Ja. Daar, daar moet eerst. Dus we Hoe moeten geld bij. Nou ja, nou, wij zouden eh, moeten gaan kijken waar we dan precies die financiën vandaan halen. Maar het ligt voor de hand dat het natuurlijk bij het Rijk vandaan komt. Ja. Want uh, daar, daar gaat het in eerste instantie mis. En ik denk dat als je daar met goede argumenten aanklopt. dat je zowel regionaal als lokaal daar uh, best uh, gehoor krijgt. Mm -hmm. Maar ik heb het idee dat dat een beetje het ondergeschoven kindje is uh, geweest de afgelopen periode. Daar gaan wij in ieder geval, als het aan ons ligt, heel veel aandacht aan besteden. Oké, okay, dan de laatste over. Uh, hoofdstuk veiligheid, we hebben het over BOA's ja. en politieagenten. Jullie ja. willen BOA's inleveren voor politieagenten, maar eigenlijk is het zo gegaan dat er BOA's in het leven zijn, omdat de politie tekortkoming had. Klopt. Uh, hoe, hoe draai je dat terug? Ja, dat, is, dat hoeft het, ons ook niet helemaal teruggedraaid te worden. Het kan, het kan ook naast elkaar bestaan, maar niet op alle vlakken. Mm -hmm. Kijk, je hebt, je hebt niet voor niets een hele politieopleiding en, en met, met de rechten en plichten die daarbij horen. Daar komt echt wel iets meer bij kijken dan... Uh, het is heel lastig om, uh, ja, als er oproerkraaien zijn, overlast... om die mensen aan te spreken. Ja. Uh, tegenwoordig met de agressie van heden ten dagen. Nou, ga het maar doen. En ja. als BOA, zonder specifieke uh, kennis van zaken... hoe je uh, dat op een goed vlak kan afhandelen... Ja. is dat best lastig. Okay. Dus je kunt de taken wat ons betreft beter verdelen... naar zwaardere en mindere Minder zwaardere. zwaardere. Ja. Goed, dat was het eerste gedeelte. Leuk. Uh, wat is je volgende muziekje? Mijn volgende muziekje is uh, de Dire Straits. Brothers in Arms. Prachtig nummer. Ja, dat, dat brengt me terug naar de Kuip destijds Als jonge jongen waar ik, <laughs> voor, waar ik vooraan stond. En uh, ja, dat is uh, immens goed. Dat, okay. uh, dat uh, maak je niet vaak. Dan gaan we luisteren. Ja, leuk. Leuk. Um, ga je het rapport afwachten, uh, evaluatierapport? Ja, zeker. Want dat wordt natuurlijk wel een maatstaf. We moeten wel het evaluatierapport keurig afwachten. We hebben natuurlijk een, een tussenevaluatie uh, gehad. Nou, mm -hmm. daar, daar vonden we wat van. En um, aan de hand van de eindevaluatie evaluatie uh, ja, zullen we zien uh, hoe we daarmee verder moeten. Ja, er wordt wel geroepen in andere partijen. Uh, dit willen we al splitsen. We willen de balie weer dit doen. En, uh, maar jullie wachten gewoon het rapport af. Ja, we wachten het af. Um, ik heb wel de indruk, zo hebben we dat ook in ons programma gezet... dat bepaalde dienstverlening beter weer terug kan naar Zandvoort... Want we, merken, balie, bijvoorbeeld, ja. Want we merken wel dat uh, mensen daar echt last van hebben. En niet meer weten waar ze terecht moeten. En als ze uh, iemand aan de telefoon hebben en ze hebben het over de krocht. En diegene moet vragen, ja de krocht, <laughs> waar is dat de krocht? Uh, ja, dat wordt het wel ingewikkeld. Ja, wel, wel, wel, dus wel. O, o, dat specifieke Zandvoortse gebeuren moeten we volgens ja. mij wel weer terughalen. Ja. Okay. Parkeerbeleid. Bij leefruimte hoort parkeerruimte. Ook bewegingsvrijheid moet zo min mogelijk worden beperkt. Er moet simpelweg meer parkeerplaatsen komen in Zandvoort. Ja. Um, waar wil je die hebben dan? Ja, dat zul je moeten onderzoeken. En uh, er wordt altijd uh, heel snel nee gezegd. Maar wij zijn meer van... Uh, nou, zoek eruit. Ga eens kijken. Ja, want ik bedoel, de duinen die wij hier hebben... zijn volgens mij dezelfde duinen die ook in Katwijk liggen. Maar Katwijk heeft dat riant opgelost... door zijn ophoging te gebruiken als parkeergarage. Nou, bijvoorbeeld. Dat is hier niet mogelijk. Uh, nee, dat niet. Helaas. Maar je kan hier bijvoorbeeld wel denken aan andere parkeeroplossingen. Nou, ik ben nog van mening hoor, ben, dat we dat toch nog eens uh, moeten gaan bekijken of dat hier nou echt niet mogelijk is. Op bepaalde uit. plekken. Bijvoorbeeld uh, op, op een Noordboulevard of waar dan ook heb je ruimte en is de bebouwing anders. Dus ik wil niet zozeer zeggen dat het niet mogelijk is op, op, op de drie delen van de boulevard. Mm -hmm. je, moet, je kan dat specifiek gaan bekijken en onderzoeken. Want ik denk dat daar uh, misschien wel eens verrassende uitkomsten kunnen komen. Mede doordat ik uh, ook kennis heb genomen van bijvoorbeeld het Pallesgebied. Waarin toch ook wel alweer wat Speling zit qua diepgang. Diepte, ja. ja, dus mm, ik wil dat niet uh, direct uitsluiten. En uh, anders dan, uh, ja, er moeten gewoon bij, met name de nieuwe bouwprojecten, voldoende parkeerplekken ja, komen. Ja. Want we raken in de problemen op ja. deze manier. Het zou een hele mooie oplossing zijn als je dat voor elkaar zou krijgen: dat we ja. zo'n Katwijkse parkeergarage op ja. de Noordboulevard terecht ja, komt. Dat zou prachtig zijn: ja. um, mobiliteit. Een groot deel van de inwoners en bedrijven bevinden zich in het Noord. Wordt het niet de tijd om de Heijemanweg door te trekken? Of in ieder geval een ontsluitingsweg te verzinnen... voor die bedrijven en uh, de mensen die er wonen? Nou, dat zou kunnen. Want de bewegingen richting Noord worden steeds groter. Steeds meer. Ja. En dat is wat ons betreft uh, op zich het onderzoeken waard. Of dat middels een... Uh, de, alom onderhand beruchte... <lacht> ja, Misschien moeten we daar eens een ander woord of zo voor bedenken. Of een andere route wellicht. Dat, dat weet ik niet. Maar onderzoek daarnaar lijkt mij zeer wenselijk. Ja, ja. Uh, nog even over uh, mobiliteit, uh, rolstoelvriendelijk en uh, ja. meer voor gehandicapten ja. op het ogenblik uh, en dat constateer je zelf al. Uh, er wordt glasvezel gelegd, uh, er worden kabels gelegd en als je door het dorp heen kijkt, bijvoorbeeld hierachter... Uh, bij zand wordt voor de deur... die steden worden teruggegooid. Is er nou niemand die daar wat aan doet? Nou ja, blijkbaar dus niet. Uh, we hebben het al, uh, al, een, al een aantal keer gemeld. En uh, rollators, uh, rolstoelen... maar ook uh, mensen met gezichtsbeperking... He, ondervinden daar enorme problemen van. Uh, we kunnen ons niet voorstellen... wat dat voor die mensen betekent. Want hun mobiliteit haal je zowat weg. En ja, daar moeten we echt... en ik heb er ook al een ander, paar andere partijen over gehoord... dus... De, He, daar moeten we echt in de samenwerking in zoeken. Want dat is echt belangrijk dat die mensen uh, volwaardig kunnen deelnemen aan de Zandvoortse samenleving. Is het ook zo dat uh, een aantal uh, horeca- en retailers niet echt goed toegankelijk zijn? Nou, daar heb ik me, dat zou kunnen. Dat weet ik niet. Maar daar heb ik me nog niet echt in verdiept. Okay, meer kijken meer naar de straten. En, dat en, is, en, kijk, ik kijk meer naar de openbare mm -hmm. ruimte. Omdat dat iets dat is voor je. de gemeente. Ja. Maar uh, we kunnen natuurlijk wel stimuleren. Dat ondernemers uh, ja, daar in hun eigen onderneming ook rekening ja. mee houden. Maar ik weet wel, ik, ik zie daar wel heel veel behulpzaamheid, laat ik het zo zeggen. Dat als er, ik, ik noem even wat, een, een slechtziend persoon uh, de kroeg ja. in komt, dan wordt die door vier man geholpen ja. en op een kruk gezet. Ja. Ja. En, ja, nee, maar dat bevalt me uitstekend. Ja, maar dat is ook goed. Toch? Ja, en dan denk ik, dat is belangrijk, mm -hmm. die sociale uh, nou, cohesie. We gaan er wonen. Ja. Dat is een primaire levensbehoefte, dat is ook duidelijk. Hè? Ja. Uh, nieuwbouw ze moet zoveel mogelijk ter beschikking komen voor zandvoorters. Ja. Um, kan je dat afdwingen? Nou, dat hebben we nog nooit geprobeerd. Dus ik zou zeggen, probeer eens wat af te dwingen. Want bijvoorbeeld... In, kan je dat opnemen in, in, een, in een project? Dat lijkt uh, me wel. Jij mag voor mij dat bouwen, maar ik wil zoveel woningen voor... Uh... Ja, je hebt wel te maken met wettelijke maatstaven, maar... Uh, het is voor mij ook weer te makkelijk om je daar altijd achter te verschuilen. Mm -hmm. Want ik zie in sommige gemeenten wel dat er gebouwd wordt uh, en niet voor 25 of 30 procent voor de eigen inwoners, maar voor veel meer. Dus het, er moeten mogelijkheden zijn. En ik, ik verwacht dan ook van een nieuw college dat die daar echt diep induiken. Want uh, we zeggen allemaal wel dat we willen bouwen voor de Zandvoortes, maar als het erop aankomt uh, wordt dat toch steeds lastiger. Het klopt wel dat je zegt, we allemaal ja. dat we willen bouwen voor de ja. Zandvoortes. Dat klopt wel. Ja, maar uh, de praktijk laat ook vaak anders zien. Hè? Ja. Want we bouwen voor Zandvoorters, maar andere partijen hebben het dan toch vaak over en, en, en. en, en, en er ja. is maar één woning te vergeven. En zo zitten wij er niet in. Wij zijn daar duidelijk in. Nou, als je dat, de, de verdeling ziet, dan wordt het ook moeilijk. Hè? Heel ja. veel inschrijvingen voor één flat of twee flats. Nou dat. En die, die inschrijvingen die worden nu nog uitgebreid richt, richting uh, Vels en Muiden. Ja. En, uh, en die mogen dus ook naar Zandvoort komen, waardoor ja. per saldo het aantal woningen voor de Zandvoorters minder wordt. Want de Zandvoorters hebben weinig interesse om naar Beverwijk, nee. Velshof of Muid te gaan. Zo goed als niks. Dus ook daar ga je weer verliezen. Nou, daar moeten we goed op letten. Daar moeten we gewoon niet willen. Een van jullie punten is ook doorstroming. Het is een bekend gegeven dat uh, je hebt een huis, je krijgt kinderen, kinderen gaan de deur uit, maar je blijft lekker zitten waar je zit. Ja. Hoe, hoe wil je dat op gang brengen? Nou, uh, dat willen we op twee manieren uh, op gang brengen. Dat willen we door, zoals we het al eerder hebben besproken, meer oudere woningen bouwen. Zodat die doorstromen naar dat, dat soort woongelegenheden en hun eensgezinswoning vrijkomt. Uh, en daarnaast willen wij echt focus op bouwen in het middensegment. Mm -hmm. Dus uh, middeldure koop en middeldure huur. Want... Op zich, iedereen heeft het altijd over meer sociale huurwoningen bouwen. Maar als je kijkt naar onze woningvoorraad van zo'n 9.500 woningen. Daar is bijna 40% sociale huur van. Dat is, dat is op zich genoeg. Ik zeg niet dat je helemaal geen sociaal Ondertijd bij moet bouwen. Zeg 30, 40, 50 of zo. Ja, bouwen ja. bedoel je. Nee, Maar ik bedoel wat we nu al hebben, feitelijk. Mm -hmm. hè, dat is bijna 40% wat we hebben aan woning, ja. woning is, is sociale huur. Ja. Het feit is alleen dat er vaak de verkeerde mensen in wonen. Dus die moet je zien te bewegen. En als jij wat kan aanbieden in de middeldure sector. dan komen vanzelf ook meer doorstromingen in die sociale huurwoningen vrij. Want, um, kan je dat afspreken met een, met een woningbouw? Ja, tuurlijk. He? Dat kan je toch in de prestatieafspraken. Ja, hoor. Dat kun je gewoon afspreken. Okay. Want nu wonen er op dit moment. en ik snap dat wel, want dat is hoe de structuur uh, altijd is gegaan. heel veel mensen in sociale huurwoningen die eigenlijk te veel verdienen. Ja. Die, die, ja, die daar die eigenlijk zitten. Nou, nou, ja. Ja, het is moeilijk om ze eruit aan. Het is moeilijk. Dan moet je kan ze ook niet op straat zetten, nee. maar je moet ze wel wat bieden. Dus ja. ze moeten dan wel een stapje verder kunnen. En datzelfde geldt voor ouderen die nu zeggen ja, ik zit in mijn afbetaalde eensgezinswoning. Ik, ik heb geen ik zin om het het duurder goed. te gaan nee. wonen, of anders. Nee, dus maar stimuleren. je moet ze stimuleren door iets te bieden waarvan ze zeggen. hé, dat is leuk. Mm -hmm. Nou, dat, dat is waar wij ons oh, op zouden okay. willen focussen. Ja. Uw mening. Ja. Participatie moet in de ogen van de PVV meer zijn dan een bijeenkomst en enquêtes organiseren. Nou, er is al heel veel gebeurd over participatie, er is ook heel veel over gesproken. Een aantal projecten wordt ongeveer dubbel uh, geparticipeerd. Ja? Uh, wat vond je daarvan? Ja, dat is toch schandalig. Dat, dat, dan krijg je echt de indruk en zo laat je dat ook zien naar de inwoners en ondernemers dat de uitkomst niet helemaal past in het plaatje wat in dit geval het college voor zich heeft. Dus laten we het nog een keer doen. Maar dan iets anders en dan zorgen we dat het wel onze kant op waait. Ja, Weet je, Hoe doe, doe dan maar niks. Nou, wij gaan. Kijk, nu, als je ook kijkt naar dat parkeerbeleid bijvoorbeeld. Hè, waar 500 uh -huh. handtekeningen zijn verzameld. Het is, het is ja. geen meerderheid van Zandvoort. Maar 500 handtekeningen. Ja. Die, die kun je niet zomaar in de prullenbak gooien. Ja, dat spijt me wel. Daar, daar moet je anders mee omgaan. Um, wij zijn voor referenda. Zeker binnen? Op een, binnen de binnen. referenda, want anders hebben ze ook geen zin. Nee. Dan beland je eigenlijk in een Precies. soort part, ja, participatie uh, wat we nu hebben, maar dan met een andere naam. Dus wij zijn voor binnen de referenda, maar dan, op, op grote vraagstukken die een enorme impact hebben op een bepaalde leefomgeving. Okay. Dat. Uh, klimaatrealisme hebben we het al over gehad. Hè? Ja. Uh, de CO2 is geen vervuiling, tegendeel, dat hebben we uh, gedaan. We wachten op de, uh, de lezing. Ja, die leuk, interessant. Ja. Uh, duurzaam. De PVV ziet geen nut van noodzaak van windmolens op zee of land. zijn ook niets over zonnepanelen. Waarom is dat? Nou, omdat zijn ze meer... energieopwekkers? Jazeker, ja, ja, ja. dat zijn energieopwekkers. Alleen moet je je afvragen... Uh, de hoeveelheid energie die dit opwekt of dat voldoende is ten opzichte van alle ellende die het oplevert. Mm -hmm. um, als ik alleen al kijk naar het flora- en faunabeer op zee... als je ziet wat daar uh, voor dode vissen en dode vogels onder liggen... dan schrik je je rot. Um, uiteindelijk, hè, al dit duurzame energieopwekking... Um, die zorgt nog niet eens voor 10% van de totale behoefte. In heel Nederland. In heel Nederland. Maar als je en, dat dan zegt, die 10%, waar ja. wil je dan naartoe? We uh, willen nou, natuurlijk van, van, van de steenkolen af. Een ja. uh, aantal mensen willen van het gas af. Mm -hmm. Nou, dat is dus één ding. Ja. Uh, aan het gas kun je gewoon blijven. Want dat is een fantastische, schone oplossing. En een uitstekende energieopwekking. Maar waarom droomt iedereen dat er van gas afkomt? Ja, worden? dat is dus altijd. Dat is een goede vraag. Ja. ja. Uh, ik, ik, ik weet het echt niet. Nee. Uh, want, want we hebben daar een, een enorm mooi netwerk aan leidingen liggen. En dan zegt ze, ja, dan kunnen we daar ook mee waterstof. Maar dat kan helemaal niet. Want waterstof is een hele andere. Ik weet uh, uh, het Nee, dat nee. kan je niet zomaar door, door de bestaande gas. Dus die hele <coughs> infrastructuur. Uh, ja, je zadelt jezelf als land al, maar ook als. Uh, provincie of gemeente op met. Het is nu alweer 45 miljard of zoiets voor gereserveerd. Ja, het is een schande. Want dat gaat nooit opleveren wat je nodig heeft. Dus gas is één. Vrijheid om aan het gas te blijven of er vanaf te gaan. Met nieuwbouw willen we eventueel wel meegaan van nou, weet je, als je toch bouwt... en het hoeft niet achteraf nog eens 30.000 of 40.000 euro te kosten... voor een huiseigenaar, prima om dat te doen. Uh, maar dan moet het wel effectief zijn. En we zien de problemen alweer ontstaan bij diverse nieuwbouwwijken... met warmtepompen en toestanden. Het werkt niet, het verhoogt maar tot twee tweehoog. En we hebben vier lagen. Het is, het is chaotisch. En daarnaast uh, zijn wij ook landelijk uh, voor de vierde fase kernenergie, thoriumcentrales. Mm -hmm. En dat zie je in Frankrijk goed gebeuren, bijvoorbeeld. Daar, ja, dat, dat, dat is gigantisch. Mm -hmm. dat, dat werkt enorm goed. En in Engeland is bijvoorbeeld Rolls-Royce een, een firma die zich daar op gestort heeft. En die bouwt relatief kleine uh, vierde generatie kerncentrales op thorium gebaseerd. Enorm veilig, weinig afval. En een, uh, het, le het levert wat op. En uh, voorlopig draaien nog steeds al die, uh, die windmolens en ook een groot deel van de zonnepanelen Alleen maar op, uh, op subsidie. Mm -hmm. Nou, we zijn bijna aan het eind. Um, ik moet nog wel even zeggen: dat in, de, in de, de zin daaronder staat particulieren of bedrijven die willen plaatsen, moeten er vrij in zijn. Uh, uh, ja. Diegenen die dit niet willen ook, is dat niet in tegenspraak met het vorige zinnetje? Nou, kijk, wij vinden wel wat ervan. Maar wij, uh, wat ons, wat, wat, wat ons uh, nog belangrijker is, is keuzevrijheid. Want daarvoor is onze partij opgericht. Mm -hmm. Wij zijn de Partij voor de Vrijheid. Dus wij vinden in eerste instantie dat mensen vrij moeten zijn zonder drang of dwang om te doen wat ze willen... om te leven hoe ze willen, om te eten wat ze willen... om uh, hoe ze zich willen transporteren, hoe ze willen Drie wonen. Nou, exact. Uh, daar kom ik dan nog even ja. terug, op terug met deze link. Want dat is, dat is echt ons, uh, uh, uh, uh, ja, ons hoofdpunt. Uh, vrijheid en keuze. Maar als ze ons om advies vragen... Ja, dan zeggen dan we, krijg je hem ook. Ja, moet je niet doen. Nou, ik denk dat wij het hele uh, programma uh, besproken hebben. Goed. Heb ik iets gemist? Nee, ik denk dat een heleboel wel tot in de puntjes eigenlijk aan de orde is gekomen. Okay, ja. Fijn gesprek. Ja. Nou meneer Dijn, uh, dank voor het gesprek. Graag gedaan. Uh, op hoeveel zetels uh, gokje? Ik denk acht. Acht, dat is een uh, beetje ja. <laughs> <laughs> minder <laughs> Ja, Nee hoor, uh, u weet zelf, net als ik, de kiezer uh, net spreekt op. straks Ja, en uh, dat, dat zal het uitwijzen. Oké, okay, dan dank u voor het gesprek en ja. uh, succes met de campagne. Hartelijk dank. Dank u wel. Ja, okay. Ze lachte te slapen Vroeg haar gisterenavond Wacht op mij Misschien ben ik vanavond vroeger vrij Ze knikte wel van ja Maar zij kent mij Oh ja, yeah. Nu sta ik voor je en met me blijven hangen in de kroeg Zo'n nacht verwezen, heb ik nooit genoeg. Hoe was het? er was alles wat ze vroeg. I'll see you Geloof in mij, we uh, kunnen ze ook in u uh, geloven... want u heeft nu één minuut de tijd, uh, meneer Deen... om te vertellen waarom stem je PVV. Oké, okay, ja, dat, dat, dat zal ik doen. Nou, uh, geloof in de PVV zou ik bijna zeggen... naar dit mooie nummer. Uh, ja, kijk, wij hebben natuurlijk de afgelopen vier jaar laten zien... dat wij een hele uh, constante, eerlijke en consistente partij zijn... en echt alle items bepalen op inhoud... en uh, niet met vooraf uh, bepaalde verhalen komen. Dus ik zou zeggen, wilt u... Dat woningen de komende vier jaar echt aan Zandvoorters worden toegewezen. Stem PVV. Wilt u dat het de komende jaren weer veilig wordt op de, op de boulevard en in het centrum. Met name in de zomermaanden. Stem PVV. Want ook daar gaan we wat aan doen. En um, vindt u vrijheid belangrijk. Met name keuzevrijheid. Dat u zelf kunt bepalen wat u uh, doet. Hoe u eet. Wat u eet. Hoe u woont. Hoe u zich uh, verplaatst. Ja, dan is er maar één partij uh, die daarvoor uh, in de bres uh, gaat. En dat is, uh, is de PVV. Dus uh, wees wijs, alstublieft. En maak uh, straks in, uh, in maart het juiste vakje rood. Dank u wel. Zandvoort, Zandvoort. Eerst lekker uitwaaien. En dan een ontdekkingstocht door het mooie dorp in de Duinen... met zijn geheel eigen sfeer. Ontdek jezelf, ontdek de ander, ontdek Zandvoort. Zandvoort, Zandvoort, Zandvoort. Tonight, I'm gonna have myself a real good time. I feel alive. Cause. I am a satellite I'm out of control En na deze uh, politieke interviews sluiten wij Goedemorgen's Antwoord af. Maar als eerste een mededeling dat u in het volgende uur, dus uh, na twaalfde... kan luisteren naar ongeveer dezelfde interviews als die net geweest zijn. Alleen praten we dan met Sven Drommel van de VVD. En dat begint gelijk uh, na het nieuws. Uh, een kleine korte agenda. We hebben het Breinplein. Dat is een nieuwe naam voor uh, Alzheimer trefpunt. En dat is iedere dinsdag middag van de maand. De tijdstip is van 3 tot 5. En op 8 maart uh, is het thema genieten van het leven met behulp van kunst. En kunst kijk je in het Zandvoors Museum, dus de bijeenkomst is daar ook. Dan uh, de NZH Museum in uh, de Waardepolder, Die heeft een expositie, het einde NZH terreintijdperk. Nou, die is elke zaterdag open tussen uh, 11 en 4. En het is aan de A. Hofmanweg 35 in Haarland, dat is in de Waardepolder. Een prachtige loods met allerlei uh, bussen en trams. Ga er gerust een keertje heen. Het is zelfs zo, als je niet, niet erheen kan gaan... dan wil je ze ook nog wel ophalen bij het NS-station Spaarwoude. En dan moet je wel even bellen met 023 5444 032. En kijk uh, even op de website www.nzhvervoersmuseum.nl-winkels. Daar kan je reserveren. En ik heb ook een mooi inzicht in wat daar allemaal uh, te doen is. Uh, wij zijn uh, aan het eind, zoals gezegd. Thomas, bedankt voor de techniek. Cor, bedankt voor de jingles, muziek, uh, voorpresentatie... en het montage van de interviews die na het uur nog gaan komen. Uh, mijn naam is Ben Zonneveld. En ik wens jullie allemaal een prettig weekend. En hou de debatten in de gaten. Dankjewel.